Ik zat van de week nog bij paal de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En stolt ga ik slecht, helemaal maar alleen hier in de lichten. Door ik heb met je zandjaar dag, dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan.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 Kijk de actievoorwaarden op aznbank.nl. Opnieuw vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl.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 We come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 Maak jouw carnaval onvergetelijk en bestel jouw te gekke outfit en accessoires voor carnaval op feestkleding365.nl Ergens vind je een nieuw koninkrijk.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 Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAW+. ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben René Postma. Minister Van Will wil de aanval van Amerika op Venezuela nog steeds niet afkeuren. De Tweede Kamer vindt het in strijd met het recht en wil dat Van Wil dat uitspreekt. Maar hij zegt dat hij nog niet alle informatie heeft. En ook wil afwachten hoe het Amerikaanse parlement en de rechters gaan reageren. De NAVO-landen hebben vergaderd over de dreigende taal van president Trump richting Groenland. Hij blijft herhalen dat hij het wil hebben. En na de actie in Venezuela wordt hij steeds serieuzer genomen. De NAVO